8 uur. Jurgen van den Berg. Het NOS Radio 1 Journaal. Goedemorgen allemaal. Een miljoen kinderen gaat weer sporten tijdens de koningspelen. En in Twello is de koning er zelf bij. En er blijken toch documenten te zijn over de omstreden afschaffing van de dividendbelasting. Een overzicht van het nieuws. Hier is Elisabeth Stijns.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 Een conflict onder deurwaarders over hun onafhankelijkheid ten opzichte van incasso-bureaus is opnieuw opgeleid. Een belangenorganisatie voor deurwaarders brengt een zaak tegen 18 collega's voor de tuchtrechter. Die zaak gaat over de relatie tussen twee kantoren en een opdrachtgever, Das Holding. Die blijkt niet alleen opdracht te geven voor incasso-procedures, maar ook eigenaar te zijn van de kantoren. En daardoor zijn de deurwaarders mogelijk niet onafhankelijk.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 Ambtenaren van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Justitie en Veiligheid mogen op sommige plekken in hun kantoorpand niet meer in grote groepen bij elkaar staan. Er geldt in verschillende ruimtes een samenscholingsverbod omdat de vloerconstructies onbetrouwbaar zijn, meldt de NRC. Ondanks de maatregel noemt een woordvoerder het gebouw wel veilig. In honderden gebouwen in Nederland wordt de vloerconstructie onderzocht nadat vorig jaar een nieuwe parkeergarage in Eindhoven was ingestort.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 Het weer dan. Het wordt opnieuw erg zonnig vandaag. De temperatuurverschillen zijn wel groot. 16 graden op de Wadden tot 25 graden in het binnenland. Dit weekend blijft het vrij zonnig en wordt het nog ruim 20 graden. Zondag later op de dag wel kans op buien, mogelijk ook met onweer. ANWB Verkeersinformatie, Jolanda van der Velde. Het is een echte vrijdagochtendspits. Er staan wel 13 files, maar de meeste files leveren amper vertraging op. Enkele vallen op. Een kapotte vrachtwagen op de A1 Apeldoorn richting Hengelo. Die wordt nu geborgen tussen Afrit voorstel. En Deventer 20 minuten vertraging. De rechte reisrook is dicht. Een ongeluk op de A20-hoek van Holland richting Gouda. Er zijn drie reisrookken dicht. Een kwartier vertraging tussen knopend ketelplein en Rotterdam-overschie. En als laatste de A76 Belgische grens richting Heerde. Tussen knopende Kerensheide Heide en Schinnen een kwartier vertraging. Daar staat 4 kilometer. <tieding>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 Zes minuten over acht. De continuing story of de afschaffing van de dividendbelasting. U weet wel, die omstreden maatregel van het derde kabinet Rutte. Die uh, dividendbelasting leverde uh, altijd jaarlijks 1,4 miljard euro op. Uh, dit kabinet heeft besloten om dat te schrappen. Dat is vooral... Uh, Belangrijk en handig voor buitenlandse beleggers en belastingdiensten. Die hebben er voordeel bij. Tijdens de formatie van het kabinet vorig jaar zomer... zijn er wel degelijk documenten over opgesteld. Dat terwijl de partijleiders steeds hebben ontkend dat er memo's uh, waren. Of tenminste, zij hebben steeds gezegd dat ze die niet hebben gezien. Contact met onze politieke verslaggever in Den Haag, Marleen de Roy Marleen, wat voor memo's zijn dat dan? Ja, het gaat om allemaal documenten, berekeningen, argumenten... over het afschaffen van die dividendbelasting. Kijk, voorafgaand aan een besluit dat een kabinet neemt... gaat meestal veel studie en dat doet dan een ministerie. In dit geval het ministerie van Financiën die rekenen dan uit wat een beleidskeuze ongeveer moet opleveren... en wat het gaat kosten. Ja, en dan gaan, de, uh, dan gaan de partijleiders bedenken of ze dat een goed idee vinden. Nou, en juist zo'n document over het afschaffen van die dividendbelasting... dat wilde iedereen heel graag zien. Want dat was natuurlijk een van de meest omstreden beslissingen... van dit nieuwe kabinet. Je noemde het al even. Het kost 1,4 miljard euro. Het moet Nederland aantrekkelijker maken voor bedrijven en investeerders. Maar het geld komt... Vooral ten goede van buitenlandse beleggers. Ja, daar kregen die coalitiepartijen veel vragen over, door journalisten. Ja en door oppositiepartijen ook. En die wilden allemaal weten wat heeft het ministerie van Financiën nou eigenlijk op tafel gelegd, op die formatietafel. Wat voor memo, wat voor documenten. Maar goed, uh, Rutte, Buma, Pechtold, maar ook zegers allemaal. Zij deden destijds een beetje afwekend over die vragen. Zeiden: ja, wat is die obsessie met die memo toch? Bij mijn beste weten is hij er helemaal niet. Dus uh, ja, die lieten dat eigenlijk een beetje in het midden. En nu blijken er toch ineens wel stukken te zijn. Uh, en, en, die hebben ook op tafel gelegen daar. Ja het, gaat, ja, het blijkt nu twee onderzoekers van de UvA... Hè, die doen onderzoek naar het afschaffen van die dividendbelasting. En daarvoor hebben zij de Wet Openbaarheid van Bestuur, de WOP, uh, ingediend. En uh, ze hebben alle documenten opgevraagd... die tussen het ministerie van Financiën en de formatietafel gingen. Hun verzoek om die stukken in te zien en openbaar te maken, dat is afgewezen. Maar in die afwijzing schrijft uh, uh, het ministerie dat er wel degelijk documenten zijn gevonden... en dat die zijn opgesteld op verzoek van de partijen aan de formatietafel. Dus die hebben daarnaar gevraagd. Ja, dan hebben ze ze ook gelezen, mag ik hopen. Ja, dat, ja dat, dat, ik zat er niet bij helaas, Jurgen. Nee, maar goed, als je vraagt om, om uitleg in, in documenten... en dan krijg je die toch op een gegeven moment ook teruggestuurd, lijkt we toch? Ja, er, gaan, er liggen natuurlijk best wel wat stukken op tafel daar. Dus uh, ja, ik, ik ben zeer ook benieuwd, benieuwd naar de reacties uh, van de... Uh, Heren en dames aan tafel. Ja, want dat is dus het punt uh, dat het ministerie dus uh, zegt van... Uh, we geven die stukken niet vrij. Dus, dat, dus wat erin staat, dat is weggelakt. Nee, precies. Ja, we mogen de stukken dus niet zien. Want dat mag niet op basis van beleidsintimiteit. Want ze schrijft, schrijven ze in de, in de afwijzing. Ze zeggen als je het openbaar maakt, dan zou het vertrouwelijkheid... waarin de informatiebesprekingen plaatsvinden, schade... Ja, de twee onderzoekers uh, kan je voorstellen, geven niet op en gaan in hoger beroep tegen deze uitspraak. En hopen dan alsnog de inhoud van die stukken ook te zien. Maar die uitkomst uh, die laat nog even op zich wachten. Nou. Nou, wie ook niet opgeeft is uh, Jesse Klaver, de partijleider van GroenLinks. Meneer Klaver, goedemorgen. Goedemorgen. Wat is uw reactie? Nou, dat, dat dit, ik, ik vind het vrij explosief als je dit leest. Kijk, We hebben een, een, meerdere debatten gehad in de Tweede Kamer waarbij de, de, de, mijn collega's van de coalitiepartij hadden... nee, die, die stukken zijn er niet. En je moet niet doen alsof er geen bestaande memo's zijn. Uh, ja, nu blijken die er gewoon wel te zijn, wat me ook heel verstandig lijkt. Uh, en zij houden dit eigenlijk achter. En dat vind ik heel kwalijk. Er is een enorme discussie over 1,4 miljard. Waarom zouden we dat gaan uitgeven? Heel veel experts, uh, economen, uh, die, die, die geven aan... Ja, dit, dit heeft geen enkel effect voor de Nederlandse economie. Nou, dan willen we wel weten waarom ze dan toch in een wijze hebben besloten om toch die dividendbelasting af, ja. te schuiven, de, af te schaffen. Daar willen we inzicht in. Er wordt wel steeds meer uh, gereconstrueerd intussen van hoe dat nou allemaal gegaan is. En het blijkt toch ook dat, uh, nou ja, dat het vanuit uh, VNO-NCW uh, aardig is ingestoken, geloof ik. Uh, ja. toen, u, u hebt ook nog een tijdje aan die tafel gezeten. Toen, toen is dit helemaal niet ja. aan de orde geweest. Nee. nee, toen is dit niet aan de orde geweest. Dus, uh, dus toen, toen, heb ik, toen is het hier niet over gegaan. Dus het is niet zo dat de VVD... Toen zei, nou, We hebben ook nog een plannetje met die dividendbelasting. Daar komen we dan later nog wel even op. Maar dat is toen allemaal niet besproken. Uh, nou, ik, of ze hebben gezegd... Daar komen we later nog wel op, dat weet ik niet. Nee. Maar dat, dat herinner ik me niet. Maar als de vraag is... Wat, uh, is het hier echt over gegaan? Was dit nou een issue? Nee. Nee, nee. U hebt zich nogal vastgebeten... Ook, om, om ja, die memo's boven water te krijgen... om te, om te, ja, om te ja. duidelijk te krijgen wat, wat er gebeurt. Want we geven toch 1,4 miljard... Uh, in die zin werd. Die hadden we ook anders kunnen besteden. Dat, dat is steeds het verhaal van de oppositie. Maar ja, de inhoud blijft dus uh, tot nu toe geheim. Wat, wat kunt u daar nog aan doen dan? Uh, nou, ik, ik vraag een debat aan met de minister-president... Uh, om eigenlijk aan te zeggen... oké, okay, we weten nu dat die memo's er zijn. Nu moeten ze ook echt openbaar worden. En daar hebben we hebben het voortdurend over het... Uh, dit zou het vertrouwen binnen de, binnen de coalitie kunnen, kunnen schaden. Ja, ik denk dat door het niet publiek maken van die memo's... Je hebt vertrouwen met de samenleving samenlevingsgraad. Als je 1,4 miljard uitgeeft, dan, dan hebben we de recht op om te weten wat zijn de argumenten. En nu zeggen ze eigenlijk nou, vertrouw ons maar dat wij de juiste keuze hebben gemaakt. Uh, en ik, ja, ik geloof er gewoon niet in. En ik denk dat die memo's, die zouden wel eens een heel ontluisterend beeld kunnen geven. Uh, dat ze echt willen zijn weten, ook de adviezen van hun ambtenaren naast zich neer hebben gelegd. Dat mag, maar daar moeten ze zich wel over verantwoorden. En dan wil ik graag weten waarom dat is. En er nog beter inzicht in, uh, ja, wie hebben hiervoor gelobbyd, we weten het van VNO-NCW. Uh, in het overzicht wat we hebben gezien, wat bij het WOP-verzoek zat... zie je alle notities die, die, die er zijn gemaakt, zie je ook dat er een derde partij is geweest. Dus iemand buiten de politiek, zeg maar, die een, die een, uh, een voorstel heeft gedaan... voor die dividendbelasting. Nou, ik wil wel weten wie dat is. Ja. Ja, we hebben meegemaakt dat uh, Unilever heeft besloten dat het hoofdkantoor in Nederland komt. Dat zou die partij kunnen ja. zijn, bijvoorbeeld. <laughs> Dat, dat zou die partij kunnen zijn. Dat is zeer relevant om te weten, omdat er altijd werd gezegd... er komt heel veel extra werkgelegenheid naar Nederland. Nou, nu zegt Unilever zelf, wij komen naar Nederland, dat hartstikke mooi. Maar we moeten niet doen alsof dit heel veel werkgelegenheid met zich mee gaat brengen. En dan moeten we ons echt de vraag stellen... Ja, 1,4 miljard, als dat blijkbaar nodig was om zo'n bedrijf hier naartoe te halen... dat is wel een hele hoge prijs die je betaalt. Uh, maar ik vind, als je dat wel doet, dat kan, dus Het kan een politieke keuze zijn... Maar dan moet je daar volstrekt transparant over zijn... en alle argumenten delen met de samenleving en met de rest van de Kamer. Uh, en ja, nu, ze, nu ze zo hard hebben ontkend... nee, er is niks en we hebben niks gelezen. Nou, dat kan maar twee dingen betekenen. Of ze liegen dat ze barsten... of ze hebben gewoon echt niet opgelet aan de formatietafel... en daarmee 1,4 miljard over de balk gesmeten. Ik weet niet wat er erger is van die twee, om ja, eerlijk te zijn. Word vervolgd, zeg ik dan maar, want we komen hier vast nog wel een keer weer over te spreken. Dank dat u even aan de telefoon kwam. Jesse Klaver, dat partijleider van GroenLinks.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 In het Britse Salisbury zijn na de aanval op de Russische dubbelspion Sergei Skripal en zijn dochter op meerdere plekken nog altijd giftige hoeveelheden van het zenuwgas Novichok aanwezig. Naast het huis van Skripal zijn er nog negen andere plekken in Salisbury die ontsmet moeten worden, melden Britse media. En dat kost miljoenen. Een van die plekken die totaal moet worden ontsmet is het politiebureau van Salisbury. Dat gebouw wordt acht weken gesloten. En Syrië en Rusland zijn de sporen van de gifaanval in de Syrische stad Douma aan het uitwissen. Dat heeft het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken gezegd op basis van betrouwbare bronnen. En ondertussen worden inspecteurs van de OPCW nog even buiten de deur gehouden. Zegt de woordvoerster van het Amerikaanse ministerie van Buitenlandse Zaken Heather Nauwert. Russische have hebben met het Syrische regime gewerkt. om de locaties van de aanvallen te saneren. en om incriminatieve gegevens van chemical weapons te verwijderen. Ja, en Rusland en Syrië zouden dus ook de toegang van die inspecteurs bewust vertragen. Jolanda Filus. Het valt reuze mee voor de vrijdagochtend ook niet zo gek veel bijzonderheden. Kapotte vrachtwagen die geborgen moet worden op de A1 Apeldoorn richting Hengelo Tussen Afrit Forst en Deventer 20 minuten vertraging. De rechte reischok is dicht. En ook een kapotte vrachtwagen op de A7 afsluitdijk richting Groningen. Tussen Knoopend Heerenveen en Tijnje 10 minuten vertraging. De rechte reischok is dicht. 16 minuten over 8. De Koningsspelen zijn vandaag. Een miljoen basisschoolleerlingen sporten en spelen in het kader van die Koningsspelen. Op Basisschool de Vliert in Twello komt een hele bijzondere deelnemer. Namelijk de koning zelf. En Karin Albers is ook nog eens een keer in Twello. Ze kunnen hun lon niet opdagen. Karin, zij ze al een beetje zenuwachtig. Nou, vind je niet? Nee. Nou, er wordt in ieder geval wel opgewonden gepraat hier naast me. Hoewel, nu vallen ze meteen stil nu ik mijn mond open doe. Want wat gaat er gebeuren, jongens? Nou, um, de koning komt zo Rond een uur of negen, volgens mij. En de kinderen kinder is hier aan het optreden. Nu ja, ze al. zijn nu aan, aan het oefenen, hè? He? Ja. ja. Hebben jullie de dans ook in gestudeerd? Ja, maar ik ben niet zo heel goed, dus... Ah, vast wel. Je bent in ieder geval heel sportief gekleed. En dat geldt voor alle vijf, de kinderen die hier staan. Uh, sportieve schoenen, sportieve outfits. Um, ja, uh, hoe is dat nou, dat de koning komt... Ja, eigenlijk best bijzonder. Maar ja, hij komt en je leven is eigenlijk gewoon weer normaal. Ja, gelukkig wel zegt, jongen. Ja, <laughs> dat is wel ja. En um, uh, vandaag gaat het er ook over buitenspelen. Uh, het thema is buitenspelen. We hoorden ook dat kinderen minder goed kunnen bewegen tegenwoordig. Speel jij veel buiten? Ja, ja. Ik speel heel veel buiten. Dus daar heb jij geen koningsspelen voor nodig om nee. te weten dat je lekker buiten moet spelen? Nee, eigenlijk niet. En hoe geldt het voor jou? Speel jij veel buiten? Ja, eigenlijk wel, maar het ligt er ook aan bij mij welk weer het is. Maar als het echt een het regent, dan ga ik niet... Uh... Nee, maar dat snap ik ook wel. Nee, ik geloof ook niet dat dat niet van je van gevraagd wordt. Ja, <laughs> Terwijl het hier prachtig uitziet, ik zie overal ballonnen in oranje kleuren, in rood, wit, blauw. De school is versierd, het plein is geveegd... Um, ook mooi gekleed, niet zozeer in sportkleding... maar gewoon in een mooie outfit, is de directeur van de school. Elle IJsseldijk. U bent de directeur van uh, De Kleine Wereld. Ja. Wat heeft u nou moeten doen om de koning hier naartoe te halen? Want ik denk dat een heleboel scholen in Nederland zich dat afvragen... en misschien wel een beetje jaloers op u zijn. Dat denk ik ook wel. Nee, helemaal Dat is uw geheim. Hebben we gezien vandaag hoe mooi het hier is. Uh, wat is ons geheim? Uh, een ouder die stuurt elk jaar al sinds de koningspelen bestaan... een berichtje naar koningspelen van... koning komt u uh, met de koningspelen uw verjaardag bij ons vieren. Ja. En elk jaar eigenlijk en de zesde altijd... keer is het raak. Ja, de zesde ja. keer is het raak. Uh, ook omdat wij in een prachtig nieuw pand zitten. Drie scholen onder één dak. De peuteropvang erbij... Maar recenten. is het iets waar je officieel voor moet aanmelden als school? Ja, bestaat ja. er een website of zo? Ja, er bestaat gewoon een website, daar kan je je okay. aanmelden, de website van de Koningspelen. En uh, we hebben hier voor de deur een prachtige groene weg waar kinderen heel veel buiten spelen. Dus uh, je ja, ziet ook naast een sporthal, dus het, er is ook heel veel ruimte om, ja. om hier te doen. Dus dat, dat zijn ja. allemaal overwegingen die dan meespelen. Dat zijn overwegingen die meespelen en dan komt uh, Stichting Koningspelen en de Krijtsjekk Foundation op school om te kijken of het echt een uh, geschikte locatie is. En uiteindelijk uh, ja, ga je in gesprek en dan blijkt dat we hebben gewonnen... en het zijn geworden. Dus uh... En krijgt u dan nog allerlei instructies? Wat moet je wel doen, wat mag je niet doen? Mag je de koning zelf aanspreken bijvoorbeeld? Mag je hem een bal toewerpen? Dus, van majesteit, hier komt hij vangen. Nou, nee, eigenlijk niet. We krijgen wel een wat richtlijnen mee, maar we willen gewoon dat het heel ontspannen is... En, uh... Spontaniteit is altijd leuk. Dus er, uh, ze denken wel van nou, neem wat regeltjes in acht, maar er wordt eigenlijk niks opgelegd. Alleen fotograferen, dat is wel even aangegeven. Oh van, ja, wat okay. dan? Nou, dat het eigenlijk ook niet zo fijn is als er constant ook kinderen foto's gaan maken. Want het gaat om buitenspelen, dus dat weten de kinderen. En we gaan uh, echt de hele dag heerlijk bewegen. Ook als de koning eenmaal weg is, want die is hier ja. uh, al met al ja. anderhalf uur, geloof ja. ik. en wij blijven tot twaalf uur een prachtig sportfestijn organiseren. En daarna sluiten we het met elkaar af, met een prachtig uh, mooi lied. Dus dan, uh, dat is het einde. En u heeft al wekenlang geoefend, op de dans en op de tekst. Ik zelf niet, maar de kinderen wel. Die kennen de fitlala-dans helemaal uit het hoofd. En uh, wij bewegen gewoon uh, gezellig mee. Kijk, ja. En draai ik me even om. Daar is dan uh, de zaal waar zo meteen is ontbijt. Zullen we er even naartoe ja, lopen? Ja. Um, Eens even kijken. Dan gaat de koning straks langs die ballonnen. Oranje, rood en wit, En lopen we zo naar binnen. En dan staan daar klaar. Lange tafels met allemaal ontbijtspullen. Ja. Uh, ik zie appelstropen. Ik, ik zie weinig hagelslag en dat soort dingen. Dat is geloof ik niet de bedoeling, hè? Nee, nee, nee. nee. Moet nee, nee het moet gezond zijn. Uh, het ontbijt verandert door de jaren heen. En uh, er staan nu allemaal uh, ja, vrij gezonde dingen op tafel. Bruinbrood, speldkrakkers, uh, jam. Nou. Dus uh, het komt goed. Hier. Mocht hij onderweg zijn, de koning, en toevallig de radio aan hebben staan... dan kan hij zich nu al verheugen op een heerlijk ontbijtje. Ja, en dat 510 kinderen op hem zitten te wachten straks. Dus... Uh, nou, we wachten in spanning af. Mooie dag gewenst. Ja, dank u wel. Hij heeft het ingetoetst in de navigatieapparatuur ongetwijfeld. Twello, daar gaat de koning dus naartoe. En u hoorde Karin Alberts. Prachtige film was het, 2014. Boyhood met Ethan Hawke en Patricia Arquette. En dit is muziek uit die film van Family of the Year. Oh, wacht even, ik ben te, ik ben te optimistisch. We gaan eerst nog even naar Zuid-Afrika, want Bram van Meulen hangt aan de lijn. Bram, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, sorry, ik zou je bijna vergeten, Bram. En, er is toch wel wat aan de hand in Zuid-Afrika. Want de president, Cyril Ramaphosa, die keert vervroegd terug uit Londen. Het heeft allemaal te maken met de aanhoudende protesten in Zuid-Afrika. Met name in het noorden is dat. Demonstraties daar, ook confrontaties tussen railschoppers en de politie. Welk signaal wil Ramaphosa daarmee afgeven, zijn vervroegde terugkeer? Ramaphosa uh, was afgereisd om uh, bij de uh, bijeenkomst van de gemene bestlanden te zijn. De, de leiders van het oude Britse Rijk zijn er allemaal bijeen. En hij was daar om investeerders te overtuigen om terug te komen naar Zuid-Afrika na al die vervelende jaren van ellende onder uh, zijn voorganger Jacob Souma. Uh, maar hij keert nu terug. Uh, hij laat die investeerders, hij laat die staatshoofden... om gewoon op de grond uh, in Noordwest Province te zijn... Uh, en te proberen om daar een, uh, een uitkomst te vinden uit de impasse. Want de protesten zijn daar zo ontzettend fel... Uh, dat hij denkt dat hij er beter aan doet om daar zelf uh, te gaan ingrijpen. Nou, hij neemt dat in ieder geval serieus dus wat daar gebeurt. Hoe, uh, hoe, erg zijn, hoe erg gaat het eraan toe daar in het noorden? We zijn wel wat gewend in Zuid-Afrika... als het gaat om uh, zogenaamde service delivery protest. Dit zijn protesten om een beter bestaan, zou je kunnen zeggen. Betere huizen, betere ziekenhuizen. Het is eigenlijk een, een uitvloeistel van een staking van uh, verpleegkundigen... die een beter salaris wilden. En dat is uitgegroeid tot een protest van zo'n beetje de hele provincie... die nu het aftreden eist van uh, de premier van die provincie... die zij corrupt noemen, uh, die ze wanbeleid verwijten. En dat gaat vrij hard... Uh, Auto's worden in brand gezet, winkels worden geplunderd. De provincie is eigenlijk onbestuurbaar geworden. En daarom denk ik dat Roma Ramaphosa voelt dat hij, dat hij daar moet zijn. Omdat hij daar ook een, een punt van heeft gemaakt, toch? Dat hij iets wil doen aan de corruptie met name. Ja, hij, hij is natuurlijk aangetreden door Jacob Suma naar huis te sturen. Die had nog twee jaar te gaan als president. Maar die wordt zelf van zoveel corruptie beticht... Uh, dat hij nu uh, voor zelf voor de rechter moet verschijnen. Nou, de, deze premier in Northwest province heeft ook al niet een al te beste reputatie en Ramaphosa wil toch. Ja, laten zien dat in Zuid-Afrika een nieuw tijdperk is aangebroken. En bovendien staat hij bekend als de grote onderhandelaar. De onderhandelaar met het apartheidsregime in begin jaren 90... toen hij nog vakbondsleider was uh, en de deal eigenlijk heeft uitonderhandeld. En hij verwacht, en Zuid-Afrikanen verwachten... dat hij ook uit deze grote crisis in uh, Noordwest-Province... Uh, wel een oplossing zou kunnen vinden. Dus hij zou mogelijk het verschil kunnen maken... en de boel daar weer uh, rustig kunnen krijgen. Ja, dat is, uh, dat is in elk geval een van de, van de dingen waar Ramaphosa om uh, wordt geroemd. Hij is ook degene geweest die uiteindelijk Jacob Souma heeft weten te overtuigen dat hij er beter aan zou doen om af te treden als president. Dus deze crisis zou hij ook kunnen uitonderhandelen. Maar ja, dan moet hij wel iets op tafel leggen natuurlijk. Mensen willen huizen uh, en dat zijn niet uh, dingen die je uh, 1, 2, 3 geregeld hebt. Cyril Ramaphosa, dus de president van Zuid-Afrika. Terug naar eigen land. U hoorde onze correspondent Bram Vermeulen. Dan nu de Family of the Year. be man. just fight Parade Everyone deserves A chance to Walk with Everyone else While holding Down a try to keep my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 Technisch dienstverlener en een personeelstekort? Synthes.nl Maak nu een proefrit op de Stella Vicenza Steps in een van onze e-bike testcenters. Nu te zien in Museum Belvedere, Heerenveen Oranjewoud. De Italiaanse grootmeester van het stilleven, Giorgio Morandi. Bestel uw kaart op museumbelvedere.nl Uw houtwerk tien jaar lang optimaal beschermd met Sigma S2U Allure. Ga naar thuisin.nl NPO Radio 1. Half negen, dit zijn de hoofdpunten van het nieuws. Tijdens de formatie zijn toch stukken opgesteld... over de afschaffing van de dividendbelasting. Maar die worden niet openbaar. Onderzoekers van de Universiteit van Amsterdam... hadden een beroep gedaan op de wet openbaarheid van bestuur... om de stukken te kunnen bestuderen. Maar het ministerie van Financiën wijst dat verzoek af. De UvA-onderzoekers gaan tegen die beslissing in beroep.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 Ja, grotendeels wel, want het is gewoon zonovergoten vandaag... met hoge temperaturen. Het wordt zo'n 18 tot 23 graden in de kustgebieden. Daar waait in de loop van de dag een zwak windje van zee... en dat betekent dat het kwik niet veel verder meer omhoog kan. In het binnenland wordt het 25 tot 27 graden. Dat zijn uitzonderlijke temperaturen voor april. En uh, ja, we houden daarbij uh, volop die zon, amper sluierwolken... en uh, slechts heel weinig wind. En, en ook in het weekend... Ja, voor een, voor een deel wel, maar voor een deel ook weer niet helemaal... want er gaat in de loop van het weekend wel wat veranderen. De zaterdag is nog zonovergoten en droog... met temperaturen die een fractie lager uitpakken. Zo'n 17 of 18 graden in het noorden, 22 tot 24 in het zuiden van het land. Ja, daar mogen we natuurlijk helemaal niet over klagen... als je bedenkt dat de graad of 14 normaal is voor deze tijd van het jaar. Uh, zondag doet de temperatuur er gewoon nog weer een schepje bovenop. 18 tot 26 graden. Maar zondag is er wel meer bewolking. De kans op regen en onweersbuien neemt ook toe... En dat luidt een heel ander weertype in voor begin volgende week. En want hoe ziet dat eruit dan? Ja, ik durf het bijna niet te zeggen... maar dan doen we het met een graad of 13, 14... en dan is het licht wisselvallig, betekent af en toe zon... maar soms ook wat buien of wat regen. Nou, eerst maar eens genieten van uh, vandaag en het weekend dus. Exact. dankjewel, Marco Verhoef. Jolanda van der Velde met verkeersinformatie. Het is een ideale vrijdagochtend op de weg. Uh, niet al te veel files, 13 stuks. De vertraging valt eigenlijk ook reuzen mee. Een paar files springen er tussenuit... Uh, de A7, afslaardijk richting Groningen. Tussen knooppunt Veen en Tenje, 10 minuten vertraging. Daar staat een defecte vrachtwagen. De rechterrijsschok is dicht. En twee ongelukken op de A12 van Den Haag naar Utrecht. Tussen Zoetermeer Centrum en Blijswek een vertraging, Daar is de linkerrijsschok dicht. En verderop tussen Rewek en Woorden, 10 minuten vertraging. Ook daar is de linkerrijsschok dicht. Voelt u ze ook? Die lente kriebels...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 Vijf minuten over half negen u luistert naar de NOS Radio 1 Journaal. Straks om half tien begint hier Spraakmakers op NPO Radio 1... met Karel Johan de Zwart en ook Stand.nl, Karel. Ja, goedemorgen, Jurgen. Het Europees Parlement luidt de noodklok over de gebrekkige inenting... tegen allerlei ziektes. De groep die namelijk niet vaccineert om ja, uiteenlopende redenen... wordt steeds groter. Maar in enkele jaren tijd zijn meer dan 200.000 Europeanen ernstig ziek geworden... vanwege een gebrekkige vaccinatie. En waren er door mazelen in zeker vier landen zelfs alweer doden te betreuren. Nou, Italië, Frankrijk, Finland en Roemenië scherpte eind vorig jaar hun eigen vaccinatiewetgeving al aan... na een aantal dodelijke ziektegevallen. Maar het Europarlement wil nu dat er een nou ja, Europees actieplan eigenlijk komt. De stelling is vanochtend... er moeten strengere regels komen voor kindervaccinaties. 0800... 1101 of stemmen kan via stand.nl. We gaan naar Spanje. De Baskische afscheidingsbeweging ETA erkent in een verklaring dat ze oprecht spijt hebben van de schade en het leed dat ze met hun acties hebben aangericht. Gisteren maakte de ETA al bekend dat ze zich begin volgende maand definitief opheffen. In 2011 was er al een wapenstilstand afgesproken en sindsdien zijn er ook geen aanslagen meer gepleegd door de ETA. Contact met onze correspondent in Madrid, Rob Zoutberg. Rob, eh, toch wel opmerkelijk bericht dit over die spijt. Ja, echt heel opmerkelijk. Het, uh, het staat in twee bassische kranten vandaag. Wat zegt de uh, ETA? Wij waren direct uh, verantwoordelijk voor het leed dat we de afgelopen decennia aanrichten. We hebben daar oprecht ook spijt voor, voor dat leed dat we veroorzaakten. Door moorden, door ge uh, gewonden uh, te veroorzaken, door martelingen en ontvoeringen. Doordat we mensen dwongen naar het buitenland te vluchten. En ze beëindigen die verklaring. Dit had nooit zo lang moeten duren. Allemaal heel opmerkelijk natuurlijk voor een organisatie die de 50 jaar van terreur op heeft zetten. Ja, en hoe groot is dat, ja, je, noemt, je noemt nu wat, wat uitwassen daarvan... maar hoe groot is de schade en het leed dat ze hebben aangericht in Spanje? Nou ja, kijk wat ik zeg, 50 jaar geleden voor de ETA voor het eerst een politieman in Baskeland. Dat was een man die toevallig slachtoffer werd omdat hij op de verkeerde plek langs de weg stond bij een verkeerscontrole. En daarna hebben we natuurlijk een eindeloze reeks aan ETA-aanslagen gezien. Wat natuurlijk wel het meest opmerkelijk van de ETA altijd is geweest. Ze waren destijds een verzetgroep tegen het Franco-regime. Maar de meeste doden van de ETA zijn uiteindelijk in democratie gevallen. Grote aanslagen ook bij supermarkten... In in uh, Catalonië hebben we meegemaakt. En dan eindigt de teller uiteindelijk op meer dan 823 doden. Tja. Groot nieuws in Spanje, dit? Ja, het is groot nieuws. Uh, sites openen hiermee. Maar het valt me meteen ook op hoe klein het nieuws hier de kranten haalt... na die halve eeuw van terreur. Vraag is ook wat er nu gaat gebeuren. Hè? Want de Spaanse regering is absoluut niet van plan... een amnestieregeling of zoiets af te kondigen... voor de mensen die nog vastzitten. Bedenk dat er nog altijd zo'n 200 mensen, ruim 200 mensen vastzitten. Sommigen hebben echt 20 tot nog 25 jaar gevangenisstraffen te gaan...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 Uh, NOS Radio ja. 1 -journaal. In het NOS Radio 1-journaal. In het NOS Radio 1-journaal, want de Volvo Ocean Race gaat uh, dit weekend weer verder. De start van de achtste etappe is zondag in het Braziliaanse Itajaí. Zeg je dat goed, Ajolt? Uh, nee, ja, ik ben er nooit geweest, maar ik denk het wel. Die doet het goed. Itajaí, zou ik Itajaí. zeggen. Itajaí, ja. ja. Uh, en na 5700 zeemijl is de finish dan in Newport in de Verenigde Staten. Maar voordat die race gevaar wordt, is er altijd nog een in-port race, ofwel... De havenrace, en die is vandaag... Ayld Klosterboer volgt die Volvo Ocean Race op de voet. NOS-collega van de sportafdeling. Zevende etappe uh, was een etappe vol drama. Daar heb je ook al eerder over verteld hier... Ja, en het meest in het afspringen was natuurlijk het, uh, het overboordslaan van uh, John Fisher, de Engelsman aan boord van Scallywag. Um, dat is een, um, een boot onder Hongkong-vlag met ook een uh, Nederlandse aan boord, Annemieke Bes. Die heeft daarover verteld bij de NOS. Het was uh, een zeer, zeer aangrijpend verhaal. Ja, die uh, zevende etappe, daar is nogal wat gebeurd. Uh, er doen we vandaag ook maar zes teams mee, want die is Kelly Wack. Die is uh, heel lang onderweg geweest. Moet je nagaan, uh, Bouwe Becking met zijn team Brunel won die zevende etappe. Uh, met een fotofinish van uh, nummer twee. Nou ja, dat uh, bewijs van spreken, want ze zijn drie weken onderweg geweest. Vijf dagen later kwam pas de klassementsleider binnen, Mafre, Want die had hun grootzeil doormidden gescheurd en die moesten ergens onderweg een eilandengroepje aan doen... om dat zeil te repareren. Ze zijn nu ook geen leider meer in het klassement. Dan had je nog Vestas. Die is... Uh, ja, twee weken afgelopen maandag... is die pas binnengekomen. Die hadden hun mast gebroken... en die moesten noodgedwongen uitwijken naar de Falklandeilanden. eilanden Daar hebben ze een je geloofde het niet, Jurgen... een oude lantaarnpaal gevonden achter een paar containers. En dachten ze, hé, hey, dat is handig. Goeie die macht. hebben ze rechtop gezet met, ja. Wat, ja, met wat elastiek en wat uh, tie wraps, ja. neem ik zo aan. En daar hebben ze uh, ja, de zeilen die ze aan boord hadden... die daar geschikt voor waren, hebben ze daar een vastgebonden... een jury rig heet dat... En zo zijn ze nog weer met een delivery crew, want de racecrew was inmiddels al wel van boord. Zijn ze naar um, Itajay gezeild? En afgelopen maandag pas uh, daar aangekomen. Nou, die worden natuurlijk meteen opgevangen door de shorecrew van Volvo. Die repareren zo'n boot dan weer. En gisteren pas kwam de Skellywag. Nou, die John Fisher was daar overboord geslagen. Um, en toen hebben ze het dichtstbijzijnde stukje wal opgezocht. Dat was in Chili. Dat was nog een week zeilen en daarna is die getraumatiseerde crew opgevangen en moest de delivery crew, die moest hem nog weer naar de havenplaats van vandaag zijn. En daar hebben ze ook weer een week over gedaan. Dus ja, uh, dat wordt een race tegen de klok of zij de etappen wel kunnen starten. De havenrace redden ze sowieso niet. Hoe staan die Nederlandse teams ervoor eigenlijk in de, in de hele race? Nou, heel goed, want Team Brunel eh, heeft de vorige etappe dus gewonnen. Daar hebben ze een smakpunt mee gehaald, 14. En die staan nu derde. Dus ze staan op het podium en het team van Simeon Teampond, Axo Nobel, staat daar één plekje achter. Dus die doen het wel goed. Maar vooral Team Brunel heeft eh, ja, enorm veel zelfvertrouwen getankt en dat zal ze goed doen. En dan die, die importrace: race, hè, dat is vandaag. Hoe belangrijk is dat? Nou, dat is... Met name commercieel heel interessant. Voordat je van de wal mooi kan kijken. Precies. Het dat zijn. Voor de toeschouwers is dat leuk. Maar vooral voor de sponsors. En voor uh, de haven. Die dat allemaal heeft uh, binnengesleept. En die daar veel voor, voor heeft betaald. Dus ja, commercieel gezien is dat interessant. Uh, sportief een heel klein beetje. Want als je in dat klassement heel hoog eindigt. kan je uiteindelijk bij gelijke stand. Kun je voordeel krijgen in, uh, in de eindrangschikking. Oké. Okay. Goed. Nou, uh, je blijft het volgen. De, uh, de achtste etappe komt er dus aan. 750, Richting Newport in de Verenigde Staten. Ze starten dus in dat Braziliaanse stadje, het havenstadje, Itajaí natuurlijk. We gaan eens kijken of we daar naartoe op vakantie kunnen. Ja, leuk. Dat zou vast <laughs> wel kunnen. Dankjewel. Ayod Kloosterboer was dat. Elisabeth nu met wat opvallende zaken. In 2012 zou tijdens het Songfestival in Azerbeidzjan de delegatie van Israël aan een ontvoering zijn ontsnapt. Dat staat althans in een boek van de voormalige perschef van de Israëlische inzending en de Telegraaf schrijft daarover. Volgens die perschef, Alon Amir, werd er vlak voor het liedjesfestijn in totaal 40 verdachten gearresteerd die minutieus uitgewerkte plannen hadden om de Israëlische delegatie naar het nabijgelegen Iran te ontvoeren. Enkele van hen werden opgepakt na een schietpartij in een zwaar beveiligd hotel. En ook zouden er plannen zijn geweest om de evenementenhal in Baku op te blazen. Verder schrijft Alan Amir in zijn boek dat omkoping aan de orde van de dag is bij het Songfestival en dat iedereen seks heeft met elkaar wetenschappers denken dat koeien over een paar eeuwen de laatst overgebleven grote landzoogdieren van de wereld zijn. Dat staat in het wetenschappelijke tijdschrift Science. Sinds de mens begon met het eten van vlees, zo'n 1,8 miljoen jaar geleden, zijn al veel grote zoogdieren uitgestorven. Mensen jagen het liefst op grote dieren en de kleintjes kunnen makkelijker ontsnappen, schrijven de wetenschappers. En ze zeggen nu in Science dat het aannemelijk is dat veel diersoorten niet door klimaatverandering, maar door de mens zijn uitgestorven. En die trend zet ook nu nog door, waarschuwen ze. Als het zo doorgaat, kan de koe over twee tot drie eeuwen het laatste grote landzoogdier van de wereld zijn, is de verwachting. In de Verenigde Staten zijn twee militairen ontslagen, omdat ze de militaire eet hadden afgelegd met een dino-handpop. Sergeant Robin Brown kreeg uh, het grappige idee om die dino te betrekken bij de eet en de kolonel die de ceremonie afnam, die liet het toe. Hi, Robin E. Brown. Hi, Robin Brown. Doe solemly swear, Do solemnly swear that, I defend, that I will support and defend the Constitution of the United States. The of the United States and the state of Tennessee. En the state of Tennessee. Ja, en toen die beelden op Facebook belanden, kwam er veel kritiek, schrijft CBS News. Het filmpje werd wel miljoenen keren bekeken. En uiteindelijk zijn er dus twee militairen ontslagen. Deutsche Bank tot slot heeft eind maart per ongeluk 28 miljard euro overgemaakt... naar een organisatie die de financiële afwikkeling van beurstransacties verzorgt. Een gigantisch bedrag dus, zeker als je bedenkt dat de gehele beurswaarde... van Deutsche Bank 24 miljard bedraagt, 4 miljard euro minder dus. Een blunder van formaat, die gelukkig al snel ontdekt werd... en ook teruggedraaid kon worden, meldt CNN. Deutsche Bank onderzoekt nu hoe dit allemaal kon gebeuren. Normaal gesproken zou een intern controlesysteem de megatransactie automatisch moeten tegenhouden. Maar dat gebeurde dit keer dus niet. Waar nog problemen op de weg, Jolanda? Nou, vooral op de A12. Twee ongelukken. Dat is de A12 van Den Haag naar Utrecht. Blijswijk een kwartiervertraging. Daar is de linkerrijstrook dicht. En verderop tussen Rewijk en Woerden ook een kwartiervertraging. En ook daar is de linkerrijstrook nog dicht. I've done no Man at work, de uit Australië en Who Can It Be Now uit 1982. Ik zit net even op de gastenlijst te kijken, maar zijn om kwart over negen hebben we gewoon Duitse cruise, hè? Ja, leuk. Ja. Goh, dat op vrijdag. Nou, dat uh, straks. Eerst even, uh, u hebt misschien ook wel zo'n moderne auto met een, een mooi touchscreen en een uh, internetverbinding. En u vraagt zich misschien wel eens af, is dat wel veilig? Nou, wat denkt u zelf?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 De mens evolueert nog steeds. Zo zijn de genen van een Aziatisch volk aangepast op hun leven als onderwatervisser. Dankzij die genen hebben ze een sterk vergrote mild die extra zuurstof geeft in het bloed. Dat ontdekte een onderzoeksgroep van genwetenschappers. En een van die onderzoekers is Mihai Netea. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hebben jullie dit ontdekt? Dat is ontdekt... Uh... Speciaal door collega's uit de Universiteit van Kopenhagen in Denemarken... dan hebben ze gereisd naar de zeenomaden, naar de Bajau-populatie in Indonesië. Die hebben een levensstijl, die heel veel duiken, die moeten jagen op vissen. En dan hebben ze gezien dat, omdat ze meer zuurstof nodig hebben... dan hebben ze ook een grotere milt. omdat de milt is een depot van rode bloedlichaamtjes. Die zijn cruciaal voor het transport van de zuurstof in de bloed. Want voor de goede orde, dit zijn vissers, uh, maar dit, deze mensen gaan gewoon zonder uitrusting, duiken ze eigenlijk het water in? Ja, ongeveer acht uur per dag zijn ze onder water eigenlijk. En dan gaan ze tot een diepte soms van 50, 60 meter diep. Dus heel lang en heel diep. Als u en ik dat zouden doen, wat gebeurt er dan? Nou, dan zou ik absoluut heel ziek worden. Ik, ik ben absoluut niet gewend om dat te doen. Dus de druk is heel groot probleem. Daarna de lage zuurstofgehalte. Ze blijven lang, een aantal minuten onder water. Dus dan zou mij helemaal niet lukken. Ja. Dus zij, zij kunnen dat gewoon. En dat, dat komt ook omdat zij dat eigenlijk van vader op zoon uh, altijd al doen. Um, en, ja. en, en dus is er, zijn zij zeg maar aangepast aan de omstandigheden daar? Ja, ze zijn aangepast aan de omstandigheden en de mensen die een grotere mild hadden, een normale variatie in een populatie, hadden een voordeel in deze populatie. Maar om dat zich te spreiden in, in de populatie, dat duurt uh, duizenden jaren. En dat gebeurt op meer plekken, uh, dit soort aanpassingen van de mens aan, aan de omstandigheden. Dat absoluut. Dat gebeurt ook bijvoorbeeld bij de mensen die op hoge altitudes wonen. In de bergen, in hoge bergen, in Tibet, in Himalaya, in de Andes, in Zuid-Amerika. Dat is ook gezien dat er een geleidelijke aanpassing is aan de, aan de lage zuurstofgehalte op de, uh, in de hoge bergen. Maar nu is voor het eerst aangetoond wat gebeurt tijdens de acute zuurstoftekort, omdat... In de mensen in de bergen is een soort chronische zuster ja. Maar nu is een ander verhaal in deze mensen. Met, met, met deze vissers is het dan ook zo. Want ja, goed, je zou kunnen zeggen: nou, het, leven, het, komt, het leven komt voort uit, uit dat water. En, en we zijn uiteindelijk daar mensen van geworden. En dat dit uiteindelijk weer teruggaat naar een soort van zeewezens. Nou, in miljoenen jaren kan dat wel. Gebeuren. Dat is eerder gebeurd, niet met de mens natuurlijk, maar bijvoorbeeld met uh, dolfijnen en walvissen. Die zijn dieren die initiaal in het water zijn geweest, daarna op het land, miljoenen jaren op het land hebben gewoond en daarna zijn ze teruggekeerd naar, uh, naar water. Het is een soortgelijke evolutie geweest. Nogmaals, dat duurt miljoenen jaren. Dus dat is al heel lang totdat zoiets kan gebeuren in de mens. En ik verwacht ook niet, omdat de lifestyle van de mensen zal. Met de moderniseren enzovoort ook ja. veranderen. Belangrijke ontdekking, dit voor de wetenschap? Dat is heel belangrijk. We, we begrijpen wat er gebeurt. We weten wat is uh, gebeurd in deze populatie. Maar tegelijkertijd leren we ook heel veel over de normale omstandigheden in andere populaties. Er zijn bepaalde ziektes waar zuurstoftekort is, zoals chronische longziekten. of zelfs in de weefsel van de patiënten met kanker. En. Door het leren wat is belangrijk voor ja. adaptatie naar lage zuurstofgehalte kunnen we de ziektes beter ja. behandelen. Dank voor de uitleg, meneer Netea. Mihai Netea is dat, een van de onderzoekers. En Radio 1.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 NPO Radio 1.